Oh, dat la, zeg, Filip? Zo raar dat ik gedroomd heb. Ik was in de kerk en een hele torp was daar ook. En ze waren allemaal aan het zingen en aan het dansen. En dan begonnen ze iets te roepen in een rare taal. En dan werd er ineens een varken naar voren gebracht. En dat was gekleed in vreemde gewaden. En toen werd dat varken tot priester gewijd. Ah, pastoor Knorretje wilde zeggen. Dat was geen een droom, hè. Dat was gisteravond. We zijn nogal zware in de miswijn gevlogen toen. Huh? Maar, maar dat is toch te zot? Ja, zeg. Geen stadsmis, met uw vooroordelen altijd. Uh, hier op het platteland moeten we roeien met uh, uh, ja, de beesten die we hebben. He. Je hoor toch ook niemand klagen dat de vrederechter hier in Rotterdam de nezel is? Hier lachbare. Allee, Bavo, laat mij nou wat verder werken als je wilt. Die mest gaat zijn eigen niet Nou, Maai, ik begin toch te pijzen dat er hier wel iets scheelt met de mensen. En te denken dat ik hier mijn jeugd heb doorgebracht. Waarom kan ik me daar toch zo weinig van herinneren? Nou oh ja, daarom. Goedemorgen. Ah Mai, die is ook met het verkeerde been uit bed gestapt. Ah, goedemorgen. Nou, moe, weer zo'n onbeleefdrik. Dag hondje moet weer hier niet, vind je? Ga terug naar van waar je gekomen zit. Maar ik ben eigenlijk van hier afkomstig. Dat is hoe dan! Wat een? Klaus, ik het toch Ja? Je hebt toch wel verkorven in het dorps, hè? Verkorven in het dorp? Meneer Pastoor, die dat je vermoord hebt! Meneer Pastoor, vermoord! Kerk door van de kerktoren te duwen! Kerktoren! Ja, Marilla, ik was daar zelfs niet. Ik heb hem alleen maar zien vallen. Het was uit de hand gelopen volksverontwaardiging die hem de dood ingedreven heeft. Hilder, jongen gasten. Je denkt ook alleen maar aan drinken, drinken. en drugs. drugs en seks, seks. en geweld. geweld. En dat het wit. Gebeurt er ongelukken. Plof. Ja, ik, ik dacht dat de priester het gedaan had. Hij leek zo schuldig. Maar ik ben halfweg wel van mening veranderd omdat de feiten het ineens begonnen tegen te spreken. Zij ja, zei, doek van uw eerste leugen niet gebarsten, Johan. Leugens? Gebarsten, jongen. Sapper 3. ik zeg jullie dat ik niks gedaan heb, potje met plommen. Die, die plontorstige ogen van hem. Die ogen. Ik wil alles aanvallen. Aanvallen. Russenoorlog. Maar nee, ik, ik wil gewoon... Maar alleen, zeg ik. Rennen, normaal. ren voor leven. Ja, zeg. Ik heb alles verpest. Zou ik niet beter naar Gent teruggaan? Ik heb hier niks te zoeken. Oh. Oh, klein vogeltje, jij bent tenminste niet boos op mij. Hé, hey, kus! Vogelkakaai mijn oog!